Tien uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Zweden heeft een Iraanse wetenschapper die in Iran ter dood is veroordeeld... het Zweedse staatsburgerschap gegeven... Daarmee kan het land een meer politieke en juridische bijstand verlenen. De man, Jalali, is hoogleraar aan een medische universiteit in Stockholm. Hij werd twee jaar geleden gearresteerd in Iran toen hij op zakenreis was. Hij zou Israël geheime informatie hebben gegeven over Iraanse kerngeleerden. Hij werd ter dood veroordeeld voor spionage en zit nog vast. Niemand mag bij hem komen en volgens Amnesty International is hij gemarteld.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 Tennisser Roger Federer heeft in de halve finale van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam gewonnen van Andreas Seppi. Dat betekent dat hij morgen in de halve finale moet opnemen tegen Dimitrov. De Bulgaar won eerder vandaag van de belg Goffin, Die moest opgeven vanwege een oogblessure. En het voetbal dan? Koploper in de eredivisie PSV... is er tegen SC Heerenveen niet ingeslaagd... zijn 23e thuiszegen op rij te boeken. PSV verloor de 2-0 voorsprong na een rode kaart van Spits Lozano. Het werd uiteindelijk 2-2 tegen de Vriezen. En AZ won vanavond uit van Nakbreda met 3-1. De club heeft daarmee de derde plek in de eredivisie verstevigd. En eerder vanavond verloor Vitesse thuis met 2-1 van Excelsior. Het weer dan nog, de temperatuur daalt tot onder het vriespunt met kans op gladheid en mist. De minima liggen dan rond de min 3 graden. Morgen periode met zon. Het blijft droog en het wordt 7 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Dit was het NOS Journaal. Complimentjes. Extra aandacht. Flirty is niet strafbaar. Secondlove.nl. Even ontsnappen aan de dagelijkse hectiek.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 Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar conrad.nl. Techniek begint hier. En dan is langs de lijn nog tot 11 uur het uur van Dove, zegt het buitenlands voetbal. De karakteristieken van de, heren, de divisie duels als ze allemaal zijn afgelopen. En we gaan natuurlijk naar morgen kijken, naar de kwartfinales op de ploeg. Een achtervolging, we worden Jan Blokhuizen. Maar eerst nog even de wedstrijd die nog bezig is. Toch een klein half uurtje denk ik. Aro tegen Willem II, Ragnar Meijer. Ja, dat is zeker nog wel een half uur. Het staat nog altijd 1-0 voor Willem II. Dat is echt een mirakel. Grote kans gezien. Johnson, kopbal. Magische passeeractie van de man. Die al eerder roemde El Kayati op de linkerkant. Ja, dan moet zo'n bal van 3 meter er eigenlijk toch wel in. Als je dat soort kansen laat liggen, wordt het een moeilijk verhaal. Nu Duplan. Tweede plan geraakt bij Ado. Hij komt in de ploeg voor Valkenburg. En, en uh... rops, ADO tegen Willem II, Rachna. Ja, komt het nog goed hè, voor Den Haag? Dat is uh, de grote vraag. Nog 25 minuten tot uh, het eind. We zitten diep in de tweede helft. 1-0 voor Willem II. Je voelt dat er bij ADO een gevoel over het helftal is gekomen. Van ja, is het nou zo'n dag... ...dat het niet wil. Het geloof lijkt er een beetje uit te zijn in deze fase. Vandaar ook waarschijnlijk de wissel. Duplan voor Valkenburg een minuut of twee geleden, misschien drie. Hij uh, maakt zijn eerste minuut de Fransman. Maar goed, een halve Nederlander inmiddels de eerste minuut van 2018 aan de bal. Op de linkerkant gaat een beetje naar binnen toe met de bal. Dan toch weer richting de zijlijn. Steekt de bal door naar Meijers. Die eigenlijk achter hem hoort te spelen. Nu voor hem staat. Ja, die schiet dan van afstand. Van een metertje of 18. Maar er zit weinig overtuiging achter. En ook weinig kracht. Eigenlijk ook met zijn verkeerde rechterbeen. En geen probleem voor Brandenhorst die de bal gaat trappen. Dat ver gaat doen. Het is echt uh, hopen en gok op een uitbraak met Ocbetje en Sol. Nou, daar zijn Betje en Sol. En voor de tweede keer in deze wedstrijd wordt Sol voor buitenspel, buitenspel teruggefloten. En uh, nou, hij protesteert uh, niet of nauwelijks. Dan denk ik dat het hier wel klopt. Ik had in de eerste helft daar wat vraagtekens bij. Maar zo gevaarlijk kan het zijn. Tien goals gemaakt van Sol. Negen Betje vinden elkaar makkelijk. En ik zie op mijn scherm links... Dat het echt op het randje is. Ik denk wel dat het buitenspel is. En dus Ado maar in de vooruit. Ebué aan de rechterkant. Bekker. Veel schoten van gezien. Beetje wild geeft nu de voorzet met de linker. Draait hem voor de doel. Branderhorst bokst die bal weg met Jatti en Johnson voor zijn neus. En dan houdt Ado wel de bal op het middenveld. Dan is het Duplan die eigenlijk langs Lewis zou moeten. Die heeft geel. Dus de duels wel eens op gaan zoeken, de Fransman, met die uh, rechterverdediger. Die ik er af en toe van verdenkt dat hij helemaal niet kan verdedigen. Het is ook een oud aanvaller. Dat maakt een zeer onrustige indruk op de positie waar de laatste weken Heerke speelde. Maar die is uh, ziek, net als wel meer mensen bij uh, Willem II achterin. dus is uh, geen goede bal van Meissner. Een voorzet van Becker verwerkt hij onnodig uh, op de punt van zijn 5 meter gebied bij de eerste paal. Tot Hoekschop. Het is de zesde Hoekschop voor Ado. El Kayati neemt al die ballen inmiddels in de 67 e minuut. Nog een kwart duel te spelen hier in Den Haag. Midden-Noord laat zich even horen. Bal schiet door. Liefdink even met het hoofd. En dan kanon. Ja, die bal is voorbij het doel. Dan haalt hij uit met links. En dan vliegt dat ding ergens uh, zo'n beetje richting Rijswijk-Zuid. Dat is uh, geen beste poging. En misschien hoorde je ook wel het publiek een beetje morren, Robert, op de achtergrond. Hij heeft 25 minuten aan het begin van het duel kunnen genieten van een aanvallend en goed Adel Den Haag dat kans op kans, mogelijkheid op mogelijkheid creëerde. Maar toen was er opeens die uitbraak met Frans Sol, het goede werk van Meisner daarbij, die de bal voorbracht aan vrije trap. En uh, ja, dat heeft Ado met een uh, groot probleem opgezadeld. Voor de middenlijn is het, uh, het balbezit voor een van de middenvelders. Danny Bakker, linkerkant Meijers, nog net uh, voor de middenlijn. Dan uh, Duplan heeft zich uh, gemeld in uh, uh, de middencirkel. Jatti nu even op de linkerkant. En Duplan op het middenveld. Kijken of hij daar blijft lopen. Ik denk uh, dat dat wel eens zo zou kunnen zijn. Ebue wordt opgejaagd. Bal naar Kanon. Dat idee en de overtuiging uh, allebei weg bij Den Haag. Balletje weer terug. Van Bakker naar Kanon in de middencirkel. Dan maar weer naar Meijers. Dan naar Immers. Het past allemaal net steeds met de grote teen... Spelen die ballen van ADO of zorgen die spelers van ADO voor balbezit. Maar het is allemaal heel wankel. Nu Duplan met de bal wat langer aan de voet naar Ebuwe. Ebuwe ter hoogte van strafschopgebied. Rechterkant van het veld, bal even achteruit naar Duplan. Nou komt hier nog een schotkans? Komt er nog een mogelijkheid? Nou ja, ADO combineert wel. Dan combineert de verkeerde kant op. We zitten in, wat is het? De 69 e minuut. Het staat 1-0 voor Willem 2. Elka jat dan misschien nog één keer. Weer zo'n beweging. Bal voor het doel. Daar is hij. Ja, toch maar even wachten op de... De tiende van Johnson. En het is geen toeval dat El Kayati de aangever is voor de verdiende 1-1 van Adel Den Haag. 10 goals. Vorig jaar werd uh, Mike Havenaar terug naar Japan, daar topscorer mee. Hij zou er meer kunnen maken, misschien wel vandaag. Maar het is gelijk geworden. 1-1, nog een dikke 20 minuten te spelen. Goed, kan nog alle kanten antwoord op dat door, uh, door die gelijkmaker van, uh, van Johnson. Laten we eens even kijken bij Vitesse tegen Excelsior. Dat hebben we eerder al gedaan. Toen hoorden we door die 2 0 winning van Excelsior... door die winnende goal van Mike van Duinen... hoorden we van Duinen zelf zeggen ja, dat ze er heel erg blij mee waren. Dat is natuurlijk bij Vitesse een heel ander verhaal. Een verlies van Excelsior... terwijl de Arnhemmers vorige week nog met 3 0 van Feyenoord wonnen. Tijden Henk Frezer denkt dat Excelsior... een moeilijkere tegenstander is dan Feyenoord. Oh ja, ja, absoluut. Zeker, want ik denk dat uh, de twee tegenstanders naar Feyenoord... duidelijk hebben laten zien dat ze goed vanuit een gesloten compa compacte organisatie kunnen spelen. Uh, voldoende dreiging hebben op het moment dat ze in balbezit komen. Dus ja, eigenlijk hadden we dat wel verwacht, ja. En dan, hè, na twee minuten, allemaal juichen. Castanjo scoort. Uh, dat is op zich al reden om te juichen. Er is het ook nog 1-0 en dan denk ik, dan gaat het toch heel anders lopen vanaf nu. Ja, eigenlijk wel. Dat gevoel had ik ook. Ik denk dat we ook na die 1-0... En eigenlijk kan de eerste helft, dan voel je het al aankomen... dat die gelijkmaker erin, erin gaat vliegen. Uh... Niet in het eerste kwartier, want waren jullie toch eigenlijk hier de meester? Ja, klopt. Nee, ik denk dat we ook niet slecht begonnen. Maar goed, je weet ondertussen wel wat voor type tegenstander je, je, je speelt. Of tegen welk type je speelt. Omdat die al vaker hebben laten zien... en dat wij ook al vaker dit soort wedstrijden hebben gespeeld. Dat als je die tweede niet maakt of die derde niet maakt, dat... Uh... veel harder in hun speelwijze bedoel je? Wie, de... Excelsior, blijft gewoon, nee, Excelsior blijft hetzelfde spelen? Absoluut, ja. Nee, je ziet ook in de eerste helft, en zeker in het eerste kwartier... dat zij ook nog steeds gewoon blijven wachten, ondanks dat ze 1-0 achterkomen. Omdat ze ook weten dat ze wel hun mogelijkheden zullen krijgen. En wij moeten op zoek naar die tweede en derde. Maar die hebben er eigenlijk nooit in gezeten. Hoe komt het dan dat die wedstrijd kantelt? Komt dat door de blessure van Cassia? Er uh, dus hebben er meer geblesseerd op de grond gelegen. Er was veel vertraging in de eerste helft. Het tempo ging er helemaal uit. Nou ja, kijk, Het is duidelijk dat er een aantal heren die vinden dat ze moeten spelen. Maar het blijkt wel dat als Miasca niet meedoet... Hè, dan we, verliezen we een hoop van onze winnaarsmentaliteit. Als Kasia uitvalt, blijkbaar zijn dat te grote tegenslagen. Henk Vezen was dat, de trainer van uh, Vitesse. Gaan we even kijken naar morgen. Dan staan de kwartfinales op de ploegenachtervolging dus op het programma. Zoals ik al eerder zei, Jan Blokhuizen maakt ook deel uit van die ploeg. Hij kwam een beetje ziekjes naar Zuid-Korea. De vijf kilometer verliep slecht. Hij werd zevende. Maar de ploegenachtervolging, daarop heeft hij kans op goud. En dus zoeken de vier achtervolgers Kraamverwij, Roest en Blokhuizen... elkaar deze dagen in de trainingen weer op. Ja, om natuurlijk aan elkaar slag te wennen en weer even op elkaar te anticiperen... dan uh, moet je gewoon weer even rondjes met elkaar rijden. Dus dat doen we, gewoon inrijden met elkaar. En uh, we hebben wat dingen op snel gedaan, een paar wissels... En dus eigenlijk gewoon elkaar opzoeken en contact maken. En dan kom je vanzelf weer, uh, zit je in die, in die goede flow. En als je naar jezelf kijkt, wat heb jij in die vijf kilometer voor, voor gevoel overgehouden? Ja, ik was er wel echt uh, een paar dagen wel echt een beetje kapot van. Uh, ik ging eigenlijk gewoon heel ziek uh, hier naar, uh, naar Korea toen. En uh, ja, toen had ik eigenlijk weinig verwachting van. Maar uh, gaandeweg uh, begon ik me weer beter te voelen. En, uh, ja, weet je, je hebt gewoon één, uh, één kans en uh, die wil je gewoon vol aangrijpen. En die heb je natuurlijk uh, jarenlang weer naartoe geleefd. En uh, ja, dan heb je gewoon een onwijs uh, sterke, sterke start. En eigenlijk gewoon uh, iets te gretig misschien. Maar uh, ja, dit, ik zat er gewoon, uh, gewoon goed in. Alleen ik, ik, ik kwam aan het eind gewoon tekort. En uh, ja, dan word je zeven. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon helemaal, helemaal niks. En uh, ja, daar, daar heb ik wel, uh, ben ik wel echt uh, verdrietig uh, van geweest. En hoe ben je er overheen gekomen? Of ben je er nog niet overheen? Ja, ik ben er nu al overheen. Maar uh, ik was al... Uh, ja, mijn, uh, mijn vriendin was hier en uh, had een vriend. En, uh, en ben dacht, je wat anders noemen? Maar uh, ik, uh, ik was niet te genieten. Dus uh, ik was niet heel leuk in gezelschap. Maar dat uh, accepteerde ze dan. En, uh, wat heb je gedaan? Uh, we zijn uh, hier even naar, uh, ja, naar, naar het strand gefietst. En uh, uh, even wat, uh, wat getronken met elkaar even over het boulevard gelopen. En, uh, maar daar ben je eigenlijk uh, vooral aan het... Uh, aan het. Uh, ja, ja, ik, ik weet niet hoe ik dit niks moet zeggen, maar gewoon uh, aan het afregeren. <laughs> dat, dat, dat is netjes. Doe het dus niet netjes? Ja, nou nee, goed, dat, dat hoeft niet. Maar uh, nee, ja, goed, uh, je, je, uitgaan, je frustratie en uh, al die mensen leven natuurlijk met je mee. En uh, zeker hier, mijn vriendin. Uh, ja, die, die weet wat je ervoor laat. En uh, ja, die is ook gewoon uh, natuurlijk een in een mineur. Maar uh, goed, uh, wat ik net zeg, het gaat door. En uh, die dagen heb je even nodig dat je gewoon even baalt. En dan uh, moet je van je afzetten. En uh, vizier op. Uh, op uh, zondag nu. Als ik jouw vriendin was, zou ik zeggen... nou, die, die, die, kilo, die vijf kilometer ging als een raket van start. En die ploegachtervolging is een stukje minder lang. Ja, nee, zeker. Kijk, een uh, ploegachtervolging... dat vind ik gewoon een mooie mooi afstand. En, uh, ik denk als het een Olympische drie kilometer was... dat ik uh, nogal goede papieren had gehad uh, afgelopen zondag. Maar... Ja, ik, ik heb er vertrouwen in. En uh, ik denk dat we, uh, dat we als ploeg uh, heel goed op elkaar ingespeeld zijn. En dat we weten wat, wat we aan elkaar hebben. En uh, dat we hier gewoon een hele mooie rit uh, met elkaar neerzetten. Jan Blokhuizen was dat. Morgen als eerste van start Nieuw-Zeeland tegen Noorwegen. Dan Zuid-Korea, Italië, Canada, Japan. En als vierde Nederland tegen de Verenigde Staten. De eerste rit is morgen om 12 uur. En de winnaars gaan door naar de halve finale komende woensdag. Ragdar bij Aro tegen Willem II. Ik zie nog wel een winnende van Aro komen eigenlijk zo langzamerhand. Ja, Aro is wakker geworden na dat doelpunt. Die gelijkmaker een minuut of vijf geleden, ietsje meer. Gelijkmaker van Johnson, de kopbal van dichtbij. Voorzet van de beste man van het veld, Elkayati. Ingooi nu, voorzet vanaf de linkerkant van Becker. Maar gevangen door Brandenhorst, de doelman van Willem II. Dat kan interessant gaan worden. Becker nu op links tegenover die Louis. Die het heel moeilijk heeft niet voor het eerst dit seizoen als rechtervleugel verdedigen. Dat kunnen interessante duels worden met geel op zak. Voor Lewis en de snelheid en de doelgerichtheid toch ook wel van Bekker. Even wat tijd om adem te halen voor Willem II. Midden-Noord staat vol achter Adem. Maar de combinatie bij Willem II op het middenveld. Kirivella had van het veld gemoeten met een rode kaart in de eerste helft. Harde tackle maar die slechts geel voor kreeg. En de bal van Meissner komt op het hoofd van zijn vriend Beugelsdijk. Achterin bij Den Haag. Even de keeper. Swinkels zojuist even in de problemen. Bal vanuit een corner door Ockbetje van een meter of 12, 13 eigenlijk ineens uit de lucht gepakt. En recht op het doel af. Maar op een ploeggenoot, misschien wel op Van Sol geschoten. Die eigenlijk dus in de weg stond daar. Anders kan zo'n bal tussen een woud van benen door zomaar over de doellijn gaan. Nu is er een blessure in de middencirkel. Volgde eventjes de bal en nu gaat iedereen van Willem II ervoor staan. Kan ik niet goed zien wie daar ligt van Willem II. Maar de scheidsrechter laat de in ieder geval even het veld inkomen. Kwartier voor tijd, zal nog blessuretijd gaan bijkomen. Het is 1-1, maar wat je zegt, daar zou het wel eens niet bij kunnen blijven. Het is Johnson, die, wordt, die maakt een overtreding op Meisner. Dat is het slachtoffer. Goed. We hebben even tijd voor uh, PSV tegen Heerenveen. Onmerkelijk duel. Uh, niks aan de hand, zou je zeggen... na nou, de 1-0 van Arias en de 2-0 van Luc de Jong. Maar toen, de rode kaart wegens een uh, vermenigvuldigende beweging... voor Ruffing Lozano. rust 2-1 Schaars. En 2-2 uh, door Koetje was het volgens mij, die 2-2 die uh, maakte. Um, ja, uh, heel raar, want je verwacht het natuurlijk helemaal niet... bij een 2-0-voorsprong, zeker als je de tweede helft begint met 2-0. Maar Heerenveen-speler Stijn Schaars die gaf niet op. Uh, je moet blijven geloven en uh, net voor rust uh, krijgt Lozano een rode kaart. Wel of niet, uh, terecht, dat weet ik niet. Ik heb het niet gezien. Maar ja, dan weet je, in de kleedkamer ga je wat bespreken en dan uh, ga je het tweede helft natuurlijk anders doen. Want, jullie gooien er een spits bij, uh, was er één uitgangspunt gewoon uh, vol volgaan nu in die tweede helft? Ja, kijk, als je goals moet maken omdat je al twee tegen hebt, dan, dan uh, zit er weinig op dan... Uh, dan de verdediger eraf halen en de spits erbij, zodat zij uh, geen man achterin overhouden. Want uh, je, je moet wat forceren, want anders kunnen ze gewoon in positie blijven. En dan, dan gebeurt er nog niks. Dan kun je wel de bal hebben. Maar... Dus dan moet je iets uh, meer opportun gaan spelen. En dat hebben we dus gedaan. Die tweede helft uh, gebeurt eigenlijk uh, krankzinnig veel. Het veld. kan allebei de kanten nog uitrollen. Ja, je weet dat PSV ontiegelijk veel power heeft in de lucht. En wij uh, uh, wisselen natuurlijk een paar verdedigers. Dus ja... Uh, en als Luc de Jong dan een aantal van die overtredingen meekrijgt... Ja, dan gaan ze hem toch erin leggen hè, en dan is het altijd gevaarlijk. En dan denk ik dat Martin nog, uh, onze keeper een geweldige redding heeft. Uh, dus ja, hun hadden hem ook nog kunnen winnen. Ja. Ja, Jullie beste moment is misschien nog wel nou, twee momenten eigenlijk. Een, een penalty uh, een moment waar de scheidsrechter volgens mij al fluit. Maar hem niet geeft uh, met, uh, met Reza. En, en daarna nog die uh, kans met die goede redding van Zoet op die inzet van Veerman. Ja, precies. Kijk, uh, hij vloot voor penalty, maar toen uh, had zijn grens uh, gezegd buitenspel. Dus als het buitenspel is, dan, uh, dan gaat telt dat dan het eerst. Dus dan is het geen penalty. En uh, het tweede moment uh, uh, Henk zei net dat uh, Zoet zich er een beetje op verkeek. Want hij raakt hem niet helemaal zuiver of zo. Maar, ja, maar Henk weet je het nooit hoor. Die kan uit, uh, uit gekke hoek in één keer een, een goede goal maken. Dus dat blijft toch een uh, onberekenbare goede spits. Stijn schaars was dat. En dan uh, nak tegen uh, AZ. Het werd 1-3. Uh, 0-1 door Jan Baks, 0-2 door Til, 0-3 door Suntjes en 1-3 door Sadik. Aventje nak was opnieuw vooral leuk voor de bezoekers. AZ was met drieën te sterk van bij Beda. Jaan Baks maakte het enige doelpunt in de eerste helft. En na drie minuten in de tweede helft scoorde Guus Til de 0-2. En die was wel benieuwd hoe zijn uh, beroemde... Uh, ja, de, ik wou naar Guus Tilde praten. Dat gaan we zo meteen doen. De 3-0 kwam op naam van Matseuntjes. Uh, die is veel interessanter op dit ogenblik. Want die scoorde namelijk tegen zijn oude werkgever. Ik had dat uh, niet hoeven. Dat was 2-0. Maar uh, ik was wel blij met mijn goal uh, natuurlijk. Ja, dan uh, toch de armen naar beneden. Is dat wat erbij hoort? Wil je dan laten zien van, uh, ja, uit respect voor Nak uh, niet juichen? Ja, niet omdat het erbij hoort. Maar uh, Nak is ook gewoon mijn club. En het was de 3-0 en uh, ja, ik stond in het midden van het veld gelijk. Dus ja, de situatie diende er ook niet echt voor om te juichen. Dus uh, ja, niet gedaan. Doet het dan nog wel iets speciaals met je? Ja, tuurlijk. Uh, elke goal is mooi die je maakt. En uh, ja, het was wel extra speciaal om voor mij uh, vanaf, uh, in de staat te scoren in een ander shirt. Dat was wel uh, een apart momentje. Ja, we zagen Ralf op de tribune, maar dat zal niet het enige familielid en uh, niet de enige vriend zijn geweest die hier was. Hè? Wie waren jullie allemaal? Ja, dan zijn we nog wel even bezig. Uh, er zaten veel mensen op de tribune inderdaad. Uh, zelf wat kaarten voor zich geregeld. Een uh, aantal hebben natuurlijk zelf ook een seizoenkaart gewoon. Dus uh, ja, er zaten wel veel mensen voor mij op de tribune, ja. Spoel je dan ook een betere wedstrijd? Uh, nee, niet per se. In die wedstrijd ben je gewoon bezig met die wedstrijd en niet met uh, andere dingen eigenlijk. Maar dat je zo'n fijne wedstrijd speelt, uh, dat is extra lekker natuurlijk, hè? want uh, jullie waren herenmeester vandaag. Ja, absoluut, dat is zeker fijn. En, uh, je zag ons in de wedstrijd groeien, de eerste helft was niet heel optimaal. Alleen we hadden wel overheersing en in de tweede helft uh, ja, maken we daar twee goals bij en dan spelen we het heel goed uit. Ja, tot de laatste uh, 7, 8 minuten denk ik. Ja, dat was gek. Wat gebeurde daar? Ja, een uh, tegengoal die niet had gehoeven vond ik. En daarna gaat het publiek nog even erachter staan zoals iedereen weet natuurlijk. En uh, ja, eigenlijk niet in problemen gekomen. Maar anders had je misschien nog zelf nog een uh, doelpunt kunnen maken. En die wedstrijd tot de 90's met uit kunnen voetballen. En dat uh, was nu tot de 85ste minuut, denk ik. Ja, matseuntjes. was dat. Gaan we weer even kijken bij Aron Den Haag tegen Willem II. Ik heb eerder deze uitzending laten horen dat ik best wel voorspellende gaaf heb. Maar volgens nog wil het bij Aron Willem II niet uitkomen. Nee, het staat 1-1. We spelen nog een minuut of tien. Het is nu Meijner die toch na die tackle in de middencirkel van Johnson, de maker van de Ado-goal... Naar de kant toe gaat. Hij heeft het nog eventjes geprobeerd. Dankerlui zou in de ploeg gaan komen. De man die kwam van Ajax. Maar nu is het job van De Linde. die de positie van Meisner inneemt. in het hart van de verdediging. En Dankerlui mag het trainingspak volgens mij weer aan gaan doen. Die heeft minuten langs de kant gestaan. Het was even kijken. kan Meisner door? Of moet hij afhaken? Nou, hij haakt dus af. De huurling van, van Ado. En we spelen nog negen minuten exact. En Ado wil een overwinning boeken. Won de uitwedstrijd. Onder meer door twee goals van El Elkayati. Met 2-1 in Tilburg. Een penalty zat daar toen bij. En uh, nou, de bal bij Brandenhorst. Uh, maar uh, het is aan de rechterkant Ebuehi, Becker op de rechterkant nu weer. Veel positiewisselingen voorin bij Ado, dan weer op links. Dan staat Duplan op links, dan staat Duplan op het middenveld. Jatti loopt overal. Bal voor het doel gebracht, hoofd van Immers, maar naast het doel gekopt, over het doel gekopt. En uh, daar komt Willem II dus goed weg. En de Tilburgers zitten natuurlijk te kijken naar de klok. Spelen volgende week tegen Roda. Ook een heel belangrijk duel. Dan die halve finale van de KNVB-beker. Zal ze gebeuren. Want ook zij willen die wedstrijd natuurlijk per se winnen in de Kuip van Feyenoord. Dat wordt uh, niet makkelijk. Dan ga je even terug naar het beker-toernooi. laatste tegen Roda thuis. Een kolkend koning Willem II-stadion. Publiek erachter. Veel uh, passie, veel uh, doelgerichtheid. Ja, dat zie je toch in uitwedstrijden dan niet bij Willem II. Het is een compleet ander helftal zuren nu bij Okbetje, die eventjes blijven liggen. Ja, bij ieder tikje in deze fase van de wedstrijd ben ik bang dat ze bij Willem 2 op het veld blijven liggen. Het is dus een overtreding van, van Danny Bakker. Komt er zonder kaarten vanaf. Goed gefloten opnieuw wel. Eén of twee fouten. Dat moment met vella waar hij rood had moeten trekken en geel gaf. Maar die 26-jarige scheidsrechter die Joey Kooij, heeft een natuurlijk overwicht. Doet het allemaal makkelijk. Hij heeft ook wel... Uh... Ja, als hij de baas moet spelen, doet hij dat ook. Spelers luisteren naar hem, pikken zijn uh, ja, beslissingen allemaal wel. Dat is uh, echt wel een uh, talent. Nog even de vrije trap. Kroeks mag hem nemen. Job van der Linden kan niet koppen. En dan is uh, de mogelijkheid, Nou, het is niet eens een mogelijkheid voor Willem 2 weg. We spelen nog zeven minuten. Het is één tegen één bij Ado Willem 2. Goed, net hebben we Matt Suntjes gehoord... over zijn terugkeer met AZ bij zijn oude werkgever. Laten we even gaan kijken wat de trainer van zijn oude werkgever te zeggen heeft. De man van de verliezende partij, Stijn Vreven, die zag vandaag een ploeg, zoals hij het zegt, zonder doorzettingsvermogen. Het lijkt alsof wij opgeven... Hè? 0-2 valt, wedstrijd is gespeeld. Ja, een wedstrijd is gewoon nooit gespeeld. Je moet altijd geloof houden. Het laatste tien minuten kwartier krijgen we wel opnieuw het geloof. Er gebeurt iets, we scoren een goal, het publiek gaat erachter staan. En ene keer vinden wij opnieuw de energie om de dingen te doen die wij moeten doen. Ja, dat moet er gewoon uit. Ook als het resultaat negatief is of we spelen iets minder. Ja, je moet altijd geloof houden. En je moet altijd de dingen blijven doen die we hebben afgesproken. Ja, want dat is het gekke Als die wedstrijd tien minuten langer duurt... Of jullie scoren 10 uh, minuten heren. Dan wordt het nog heel gek in de slotfase. Nu hadden jullie de tijd niet meer voor. Toen het geloof opeens weer terug was. Ja dat vind ik echt uh, kwalijk. Ik bedoel dat is geen individueel verwijt. Maar wel een collectief verwijt naar mijn spelers toe. Uh. Geef gewoon nooit op in het voetbal. Uh. Je kan een resultaat altijd recht trekken. Er moet maar iets gebeuren. Uh, en, en je krijgt de nodige boost die je nodig hebt. Dus uh, dat is een hele goede les. Want uh, dit kunnen wij ons opgeven. Kunnen we ons dit seizoen absoluut niet permitteren. Aan de andere kant, het was nog wel een soort van voorstelbaar, want uh, na een kwartier... Tot aan de rust ja, zijn jullie eigenlijk helemaal niet meer... het stuk voorgekomen. Dat doet ook iets met de spelen, toch? Ja, maar goed. Je weet dat je tegen een hele sterke tegenstander speelt. Maar zij hebben toch niet de ene kans naar de andere gehad. Helemaal niet. Helemaal geen uitgespeelde kans. Ze hebben schoten gedaan van op 30, 25 meter. Wat, wat altijd kan. Die we ook eruit kunnen halen. Maar ze hebben ons absoluut qua kansenverhouding... denk ik niet dat het heel erg was. En Dat, moet je, dat heb ik vorige wedstrijd ook gezegd. Soms moet je de accepteren dat de tegenstander gestander aan de bal heel dominant is. Dat wisten we ook. Uh, maar daarom moet het wel nog niet zeggen dat je, dat je niet agressief en dat je je geloof mag verliezen. Stijn Vreven, de trainer van uh, NAC Breda. ADO tegen uh, Willem II. Hoe lang nog? Graag daar? Precies vijf minuten. We zitten echt wel in de slotfase bij die 1-1 stand. De druk van de ADO is er weer wat vanaf. Na die gelijkmaker van de Burt Johnson stormde het elftal van Groenendijk naar voren op jacht naar de voorsprong. Maar als die goal dan niet valt, komt er misschien ook wat vermoeidheid weer bij. Ebue wel naar Becker, een paar meter over de middenlijn, rechterkant. Van het veld. En eventjes Bakker. Dan weer uh, Becker achteruit moet het. Ja, het publiek wil die bal naar voren toe zien. Natuurlijk kanon. Breed gespeeld door Beugelsdijk. Nou, die gaat tempo maken. Die gaat de middenlijn over. Legt de bal dan 2, uh, 3 meter... Over de middenlijn neer bij Meijers. Meijers diep naar Kanon die doorgelopen is. Bal voor het doel. En daar Johnson als er een misser aan vooraf gaat van Latschman. Die moet die bal weghalen. Bal schiet door en daar rekent dan die spits niet op. Wel weer een kans van dichtbij. Hij heeft er een stuk of drie gehad. Want dit is er ook een. Hij maakte er dus eentje. Maar dat is niet genoeg voor het publiek van Den Haag. Meijers... Nog één keer het publiek van Adel. Vol achter de ploeg. Als Willem II zo meteen nog een keer wil gaan wisselen. Maar zal moeten wachten tot de bal uh, buiten de lijn is. Bal uh, terug naar Kanon. Middencirkel, uh, nee, of middenlijn weer. Linkerkant. Dan weer achteruit naar de keeper. Dat is uh, Zwinkels. Nou, ik zou zeggen. Als je het publiek een plezier wilt doen, dan trap je hem snel naar voren toe. Adel verdient het ook wel om deze wedstrijd te winnen. Laat dat duidelijk zijn. Maar de kansen zijn er de afgelopen minuten nauwelijks geweest meer. 1-1, nog 3,5 minuut, plus extra tijd in Den Haag bij ADO tegen Willem II. Ja, de grootste verrassing vanavond was natuurlijk PSV tegen Heerenveen. Het werd 2-2 na een uh, voorsprong voor PSV van 2-0. Toen die rode kaart voor Reving Lozano. We gaan eens kijken wat de PSV-trainer daarvan vindt. Trainer Cocu, die was natuurlijk ontevreden over die rode kaart. Ik blijf het zwaar gestraft vinden en ook de intentie van hem is, is, is uh, uh, uh, niet in die trant om, om de speler echt te raken. Hij wil vooruit, hij wil naar de goal uh, en zo so, so zie ik die actie ook. En, ja, dan is hij zelf ook hevig teleurgesteld dat hij uh, en de ploeg benadeelt en zelf een rode kaart krijgt en misschien nog geschorst wordt. Uh, en dat was ook duidelijk aan hem te merken. Laten we even bij het begin beginnen. Uh, Eerst half uur ongeveer voordat de twee goals vallen. Uh, wat vond je toe van het voetbal van PSV? Omdat we in het begin, we kwamen nog wel redelijk uit de startblokken. Maar we hadden in die, na die begin, korte beginfase hadden we moeite met, uh, ja, met het positiespel van, uh, van Heerenveen. Die, uh, ja, die met Odegaard naar binnen speelde. Uh, veel flap, die diep ging spelen en dan weer terugkwam. Uh, de, op de momenten dat we hoogdruk zetten. De, de, toen hadden we het beter voor Want dan konden ze niet in stelling komen. Als we te ver terug gingen hadden we er wat moeite mee. Uh, het resulteerde niet echt in kansen. Maar ik vond dat wij daar, daar de tegenover, zeker de eerste 20 minuten... Niet te, niet te veel konden inbrengen in aanvallend opzicht. Daar was ik niet tevreden over. Het tweede gedeelte van, uh, van de eerste helft was dat een stuk beter. Dus dat, uh, daar, ja, toen was ik heel, uh, heel erg tevreden over hoe we speelden. En, uh, ja, dan is het natuurlijk extra vervelend dat je de tweede helft eigenlijk, ja, alleen maar kunt ophouden. En af en toe er eens uit kunt komen. Uh, maar niet meer... Uh, ja, het spel kunt vervolgen wat we de eerste helft, in ieder geval het tweede gedeelte, de eerste zelf hebben laten zien. Twee punten kwijt. Ja, het gaat zo'n keer gebeuren in zo'n competitie. Uh, lig je niet wakker van? Nou, ik ben er natuurlijk zeker niet te spreken over. Want uh, uh, dat geeft de concurrentie de kans om dichterbij te komen. Uh, maar ja, je weet ook dat het inherent aan het voetbal is. Uh, dat je echt niet alle wedstrijden gaat winnen. We moeten zorgen dat we er zoveel mogelijk winnen. Dan gaan we ook iedere wedstrijd proberen. En uh, aan het einde van de rit uh, moeten we zorgen dat we bovenaan staan. Philippe Cocu was dat. De, zoals het dan heet, absolute slotfase van Aro tegen Willem II. Rachna. Ja, zo mag je dat noemen. Als we in de voorlaatste minuut zitten en over vier tellen in de allerlaatste minuut van deze wedstrijd. Eén tegen één. Aro pakt dan een punt als dit zo blijft. Dan mag het echt blijven hoop op de play-offs. Wie zal het zeggen aan het einde van het jaar? Maar ze willen zo'n wedstrijd thuis tegen Willem II winnen. Willem II moet gelukkig zijn met dat punt. Willem II verdedigt alleen maar. En heeft heel weinig kansen afgedwongen. Ondanks het gevaarlijke spitsenkoppel met Sol en ook Betje Haaien ingevallen. Leidt balverlies in de middencirkel. En nu plan. Nu steekt de bal goed door naar Johnson. Links in het Van der Linde glijdt naar de bal. Geeft weer een corner weg. Nee. Zegt de scheidsrechter die Joey Kooi, geeft een doeltrap aan de doelman dus van Willem 2. aan Brandenhorst. Maar dat is volgens mij niet de beslissing die hij had moeten nemen. Want die bal wordt echt als laatste geraakt door Job van der Linden met die sliding. En dan zijn er nog maar tien tellen te voetballen in wat tegenwoordig dan het Cars Jeans Stadion heet van Den Haag. En dan kijken we eens in de richting van de vierde man. Om eens te zien hoeveel tijd er nog gaat bijkomen hier in Den Haag vanavond. Althans, ergens aan de rand van Den Haag, ver buiten de stad. Het is uh, ja, nu toch wel het moment om dat bord de lucht in te steken. Want de 90, tellen zijn, uh, 90 minuten zijn voorbij. Lex Immers op het middenveld naar Bakker. Drie minuutjes komen erbij. Ado met Duplan in de as van het veld. Zeg maar even op de nummer 10 positie. Vooruitgeschoven middenveld. De rechterkant van het veld. Aanname van Bekker. Sinikas staat daar. En dus gaat Bekker naar binnen toe. de alles en iedereen... Van Willem 2 op de rand van het eigen strafschopgebied. Ziet daar maar doorheen te komen. Ebuwe, aardige voorzet. Balletje verlengd door Johnson. Ja, die legt hem eigenlijk neer. Voor zichzelf, maar kan er niet bij als die bal achter hem landt. En dus uh, ja, is die bal wel in de doelmond bij Willem II, maar kan Ado er niks mee? Ado heeft de bal opgepakt. Kanon transporteert hem naar voren toe. Rand van het strafschopgebied, hij hoeft maar één keer goed te vallen. Dat is een penalty, ja. Want immers wordt opzichtig aan het shirt getrokken door Simikas. En dan krijgt Ado in blessure-tijd een strafschop. En El Kayati. ...is dan uh, ja, toch normaal gesproken de man die het gaat doen. Want Ado uh, gaat deze penalty ja, toch normaal gesproken verzilveren... ...met uh, de man die al eerder scoorde uit een strafschop in de eerste wedstrijd. Er is uh, toch uh, geen twijfel, want Immers ja, echt uh, heel hard naar beneden getrokken... ...met twee handen Simikas. Ik uh, vind dit gewoon een zuivere penalty. Daar is geen uh, discussie over. Goed gezien... En ADO krijgt dus de kans om de wedstrijd te winnen. De wedstrijd die het ook behoort te winnen. Gezien de kansen. Zeker in het eerste half uur van de wedstrijd. Maar verder weg ook daarna de meeste mogelijkheden gezien. Voor de, de ploeg van Fons Groenendijk. En de beste man van het veld. Ja, soms vallen dingen samen. Mag dan het vonnis voltrekken over Willem 2. Nasser El-Kajati heeft af en toe prachtige dingen laten zien. Natuurlijk, daar word je eens overmoedig. Voer je, je acties wel nou, eens iets te ver door. Maar het is een rasartiest. Was al aangekomen. En komt hier ook het doelpunt van El Khayati? Heeft plaatsgenomen achter de bal. We zitten dik in de blessure. Tijd voor de zevende van het seizoen. En hij schuift hem rechts van de keeper. Rechts van Matthijs Brandenhorst. Die gaat uh, naar de linkerkant. Dus pakt Ado de 2-1 voorsprong. En dat is toch 3 uh, punten in plaats van 1. Dat is iets wat aantikt. Zeker ook met het oog op die play die Ado zo graag wil spelen. Ado komt op de 35 punten. Er zijn er maar twee minder dan nummer zeven, Vitesse en Nasser El-Kajat. is normaal gesproken, de matchwinner hier. Ik zie ook betje die nog even bij uh, de scheidsrechter verhaal gaat halen bij uh, Joey Coy, Dus de aanstaande schoonzoon van Frank de Boeien, je zult het een keer niet zeggen. Die dochter heet Romy, dan weet u dat ook maar meteen. Hij nam de goede beslissing. En ik denk dat het nu heel snel voorbij uh, zal zijn. Willem 2 mag nog gaan aftrappen. Stadion is ontploft op deze kille donkere avond in februari. Uh, al naar voren via Van der Linden. Nou, dan moet hij nu wel één keer heel goed vallen. Ik kan het me niet voorstellen dat Willem 2 dat nog voor elkaar gaat boksen. Als de scheidsrechter het goed wil doen, zal hij echt nog wel een minuut moeten laten spelen. Misschien wel anderhalve minuut. Bal weggehaald achterin in het strafschopgebied van Den Haag. Door uh, Lex uh, Immers. En Immers nou, ziet die bal over de zijlijn gaan. Die gaat er even bij staan. Want dat doet iedereen in mijn gezichtsveld ingooi Genomen door Lewis. Dan een counter van Adel Den Haag met Becker. Oeh, die vergeet de bal een meter of tien voor de middenlijn. Dat is niet zo heel slim. Omdat uh, misschien Liefting er iets mee kan. Nee, het is Ebuwe. Gaat langs de meeverdedigende op Betje. Dan Latchman ter hoogte van de middenlijn. Daar gaat Ebuwe langs. Is er steun voorin. Voor ook nog een derde Adel. Goal, nee. Het is Chimikas. Bal niet over de achterlijn. Blijft in het spel. Laschman naar voren toe. En dan is het voorbij. En dan wint Ado Den Haag van Willem II. Doet het goede zaken met het oog op die playoffs. Ze zijn helemaal leeg gespeeld bij Den Haag. Maar een verdiende overwinning tegen Willem II. En de beste man van het veld. Zonder twijfel. Rasvoetballer, raspaardje Nasser El Kayati, Ook nog eens een mooie naam om uit te spreken. Nasser El Kayati. <laughs> Goed, alles nog even rustig op bereikje. Vitesse Excelsior 1-2. Nakt tegen AZ 1-3. PSV Heerenveen 2-2. En Ado Den Haag tegen Willem II. Eindigde dus in 2-1. Langs de lijn. Wat zijn geïnsnu? Arjen Robben. de Cristiano Ronaldo. Olu Wat een goal. Buitenlands voetbal. Vier wedstrijden in Engeland in de v Cup en dus geen competitie. Jurgen Locadia debuteerde eindelijk bij Brighton Hove Albion... en uh, maakte direct na een kwartier spelen tegen Coventry City... de openingstreffer voor zijn nieuwe werkgever. Held position. And the cross finds the debut man, en na afloop was trainer Chris Hughton erg te spreken over de oud-PSV'er. With Jurgen, Jurgen can play really anywhere across across the front, but we played in effect really with sort of two number nines um, today. Um, uh, uh, yes, and what you want him to do is get off the mark. So certainly to get off to the mark so early in your first game, uh, yeah, really delighted for him. But what's more important, what was more, uh, more important, was that he came through, came through the game. He hasn't played for close to two months now. Ja, hij zegt dus eigenlijk dat hij tevreden over hem is... dat hij blij is dat hij de hele wedstrijd heeft kunnen spelen... omdat hij de afgelopen twee maanden weinig heeft uh, gespeeld. Brighton won met 3-1 en bereikte daardoor de kwartfinale. Ook Southampton heeft de kwartfinale bereikt. En ook hier was het de Nederlander die de eerste goal van de wedstrijd maakte. Wesley Hood tekende voor de 1-0 tegen West Bromwich Albion 2-1. Manchester United won, ondanks een opmerkelijk afgekeurd doelpunt... wegens buitenspel, met 2-0 van Huddersfield Town. Swansea City en Sheffield Wednesday speelden 0-0 gelijk. En gisteren haalden Chelsea en Leicester City ook al de kwartfinale. Waar de Nederlandse tref, zeker waren in Engeland... gebeurde dat niet in Duitsland. Arjen Robben kreeg van 11 meter de mogelijkheid... om Bayern bij een 1-0 achterstand tegen Wolfsburg... op gelijke hoogte te brengen. Maar toen gebeurde dit. Robben. Tegen Casteels. Bobben. Oh, die ging. Castels met de spitsen onder Ja, dus vierde handen tegen de paal en miste dus de penalty. En even later werd het toch nog 1-1 en versierde Robben in de laatste minuut een strafschop. En die werd benut door Lewandowski, waardoor Bayern met 2-1 won. De pool gaf toe dat het weinig schilderde tegen Wolfsburg. Ja heute klar, das, ich muss ehrlich sagen, dass äh, wir haben nicht gut gespielt. Äh, wir müssen das äh, verbessern machen, weil natürlich äh, war auch große Rotation heute wahrscheinlich auch das ein bisschen bedeutet. Aber trotzdem, wir wissen, das war keine gute Spiel von unserer Seite, aber. Zum geluk, deze mentaal is ook manchmal wichtig. En we hebben een tomei Ja, uh, kort samengevat. Hij is blij dat ze een doelpunt meer hebben gemaakt. En vooral mentaal gezien hebben ze het goed gedaan, zegt Lewandowski. Want ze speelden niet goed. Leverkusen versloeg HSV met 2-1. Schalke won met dezelfde cijfers van Hoffenheim. Freiburg boekte een kleine 1-0-overwinning op Werden-Bremen... en Köln en Hannover speelden met 1-1 gelijk. Bayern heeft nu bovenaan een voorsprong van 21 punten... op nummer 2 Leverkusen. En dan tot slot in Spanje. Daar uh, wist Clarence Seedorf ook zijn tweede wedstrijd als hoofdtrainer van Deportivo La Coruña niet te winnen. Dit keer werd het uh, 1-0. Er dus verloren van Alavés. Uh, lijst aanvoerde Barcelona. Boekte een moeizame 2-0 uitzegen bij Aybar. De Catalanen zetten het gat met nummer 2 Atletico nu op 10 punten. Maar de Madrilenen hebben nog een wedstrijd te goed. Ze wordt morgen gespeeld tegen atletiek de Bilbao. Sevilla zegenvierde met 2-1 bij Las Palmas. En bij Malaga tegen Valencia werd het 1-2. Multicolored faces in red hands and blue hands. Grasp at the shapes in his mind.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 Pop en Multicolored Angels om bijna kwart voor elf. Als echt short track, short track land, zo moet ik zeggen... leefde Zuid-Korea toe naar de Olympische 1500-meter finale. De finale die Ming-Jong Choi eigenlijk het goud moest opleveren... nadat ze in de 500-meter finale tegen een straf was opgelopen. Duizenden Koreanen zaten met vlaggen en gesmeerde stembanden... op de tribunes om Choi naar het goud te schreeuwen. Dat is mooi, maar in een fanatisme kunnen de Koreanen soms ook wat doorslaan. bijdrage van Edwin Cornelissen. Dat is een mooie. Als je binnenkomt in dat stadion... en dan loop je tussen de mensenmenigte door... dan staat daar ineens een robot in de vorm van een van de mascottes... van de Olympische Spelen, Sohorang. En ik kan je vragen stellen. Hallo. Today is Saturday February 17, 2018. Who is going to win today? I'm nice to meet you. Nou, slimme robot. Die snapt hem niet helemaal. Dan vraag ik het gewoon aan deze meneer. Maybe Korean. Yeah. Choi, Choi, of course. Uh, I am a big fan of Choi. Yeah. yeah so I hope to win a choice. Yeah. De Koreaanse heldin Choi. Oh ja, hij wil zeker dat ze wint. Uh, I think every Koreans uh, really hope to win the games. Today, yes. ja. Dat zou mooi zijn, zeker na de penalty die ze opliep... in de finale van de 500 meter eerder deze week. Dat was een penalty waarbij het chauvinisme van de Koreanen... wat, nou, laten we het voorzichtig uitdrukken, ongezonde vormen aannam. De Canadezen won het brons en reageerde daar natuurlijk emotioneel op. Wat volgde, waren bedreigingen. Canadian short track speed skater Kim Boutin has received online threats and abuse after winning a bronze medal in Tuesday's 500 meters final. Het gaat zo ver dat de IOC de supporters ook opriep om vooral respect te hebben voor de atleten. We would ask everyone to respect the athletes and their performances, and uh, to support the great work they've done and to support the Olympic spirit. You know, these Olympics are about bringing different countries together to compete. De Canadezen kreeg er mee te maken, maar ook Shinky Knecht kreeg het voor ze kiezen. Toen hij het zilver had gewonnen achter de Koreaan Lim. Er werd in een van de Koreaanse kranten een foto geplaatst van het podium... waar de sporters stonden met een knuffel in de hand. En dan stond er een cirkeltje om de hand van Shinky Knecht. De Koreanen waren in de veronderstelling dat hij daar stond met een uitgestoken middelvinger... maar daar is eigenlijk helemaal niks van te zien. Het resultaat van dat krantenbericht was dat er ook op de Instagram van Shinky Knecht... van alles werd neergezet. Jeroen Otter, dat is blijkbaar toch de manier waarop de Koreanen omgaan met de sport, hè? Ja, ja. Maar ja, dat geeft aan hoe, uh, hoe belangrijk ze deze sport blijkbaar in dit land vinden. Dat ze op dit soort uh, onbenulligheden toch uh, nou ja, uh, heel veel aandacht geven, ja. Nou ja of zo'n bouten bijvoorbeeld die doodsbedreiging heeft ontvangen. Het gaat echt wel ver. Ja, nou ja, God, dat hoef je mij niet te vertellen. In 2002 was het niet, niet anders met Apollo Ono en uh, Kim dong hè. die uh, Apollo die heeft hij die geloof ik zes jaar geen voet aan wal gezet in Korea. En toen die kwam in 2008, werd hij wereldkampioen in de hol van, van de Leeuw. Maar had wel drie bewakers de hele, de hele week om hem heen. Ja, dus uh, het zit gewoon een beetje in het fanatisme van die mensen hier. Ja, ja, ik weet niet of het in andere sporten ook zo is. Maar in short track dat, dat kennen we al jaren dat het zo is, ja. De andere kant van het verhaal is dat ze ook heel hard kunnen juichen voor hun helden. Hey, ...gaat ze de gouden medaille van voor Zuid-Korea. En dat staat nu onverploft werkelijk als Choi dan uiteindelijk die titel pakt, Winst de vrouw, die al heel lang met een ring rondloopt met de Olympische ringen daarop. Min Jong Choi, eindelijk die gouden medaille. Overal mensen die zwaaien met de Koreaanse vlag. Uh, Toen I'm very happy because we, uh, one of Korea's. Uh, player get a uh, gold medaille. Ja, zegt deze meneer. Ik ben natuurlijk ontzettend blij vanwege Choi en natuurlijk iedereen verwachtte van haar dat ze zou gaan winnen. Uh, she is the number one player, but, uh, uh, uh, 1 player about 1500 meter. Ja, yeah, so every Korea people expectte that uh, she ze ook gold medaille. En dat die gouden medaille behaald wordt uitgerekend hier in Korea, dat maakt het natuurlijk extra speciaal. Yes, we uh, hebben. Uh, uh, many people uh, support uh, our Korean uh, players, so they get us uh, uh, more power. Uh, very happy to uh, support. Uh, her. Ja, herrie maken kunnen ze wel. Bijdrage was dat van Edwin Cornelissen. Goede bal, mooie goal. Kijk eens een schot uitstand en een intikker, oh, oh, De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook, hier is 2-2. PSV tegen Herenveen werd 2-2 na een 2-0 ruststand. Door doelpunten van Arias en Luc de Jong. Breekpunt in de wedstrijd: de rode kaart van Irving Lozano. Toen werd het 2-1 door Schaars en 2-2 door Kouzanezjat. Niks aan de hand voor PSV, dus tot die rode kaart van Lozano. Trainer Philip Cocu vindt die beslissing redelijk dubieus.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 Ja, 2-0 achter, maar een man meer. Wat zeg je dan in de rust? Een inkijkje van Heerenveen-trainer Jurgen Streppel. Het was een geweldig gesprek in de rust met die gasten. En, en, Want, wat was het gesprek? Nou ja, goed, we, we, we hebben niks meer te verliezen. En, en we kunnen heel lang wachten nog. Maar we hebben uiteindelijk toen besloten om maar gelijk heen te brengen. En, en, en dat pakte dat pakt goed uit, omdat je, dat je de boel vastzet. Ja, Stijn Schaars, die maakte de aansluitingstreffer vervolgens tegen zijn oude club. Een gentleman, en dus juicht hij niet. Oké, okay, ik ben blij van Herenvee, maar ik heb ook heel veel respect voor PSV. Dus ik, uh, en we moesten gewoon snel terug naar de middellijn. Dat was ook een uh, signaal van, kom op die bal pakken, want we moeten er nog een maken. Hè. Het, uh, het is nog niks. Dus uh, het was een beetje van alles wat. Ja, dat is ook een praktisch doel. Dan nak tegen AZ. Het werd 1-3 na 0-1 ruststand door Jaan Baks. Daarna Til 0-2, Suntjes 0-3 en 1-3 werd het door Sadiq. AZ speelde bij vlagen briljant. En John van der Brom is dan supporter genoeg om daar ook van te genieten. zeg ik tegen de technicus dat we John van der Brom even moeten hebben. En die heeft hij nu gevonden en daar komt hij. Ze zeggen vaak de uh, perfecte game. Dat, uh, dat hebben we wel benaderd, denk ik, in, uh, in de scoren in het creëren van kansen. Uh, mooie kansen, pech met de bal op de lat, want dat vond ik echt de mooiste aanval die we hadden. Dat begint achterin, over de rechterkant, die weer uh, ouderwets op, uh, op dreef was met, met Jonas, met Ali. Ja, niet op. Ja, na de 2-0 zag Stijn Vreven zijn ploeg het een beetje opgeven. En dat stoort de trainer mateloos. Opgeven zit niet in het woordenboek van geen speler, van geen trainer. Uh, en dat is een hele goede les naar, naar de volgende wedstrijden. De, de afkorting van NAC is uh, nooit opgeven, altijd doorgaan. Nou, dat vind ik uh, een goede slogan. Maar dat mag niet alleen bij NAC zijn. Dat hoort bij elke voetbalploeg. Je moet altijd blijven gaan, 95 minuten lang. En altijd geloof houden. Dat is de les van Vreven. Die 2-0 die het uh, geloof knakte, werd trouwens gemaakt door Guus Til. Die deed over zijn belofte, maar die kwam niet na. Ik had beloofd dat ik achterlang zou lopen. Hè. Ik wilde die biertouche wel even testen. Maar het was zo ver. Ik dacht, van, als ik dat doe, dan uh, provoceer ik het een beetje. Schoot het nog wel door je hoofd? Uh, op dat moment, ja, wel. Maar ik was te ver. Als ik dat zou doen, zou het een beetje raar zijn. Overigens genoot Til van de sfeer... en roemde hij de Breda's supporters. Dat is toch nog wat na een puntloze avond. Dan Vitesse tegen Excelsior. Het werd 1-2 na een ruststand van 1-1. 1-0 werd het door Castanjos, 1-1 door Fijk en 1-2 door Van Duinen. Het lag aan de scheids, het zat tegen, we hadden pech. En weet ik allemaal niet. Nee, niet van het alles bij de verliezende trainer Henk Frezer. Hij somt op waarom de nederlaag wel terecht is. Ik denk eerlijk gezegd dat wij in, in alle opzichten overklast zijn. Technisch hadden wij de arrogantie om te denken dat wij beter zijn. Nou, dat heb ik niet gezien in deze wedstrijd. Uh, tactisch heb ik niet gezien deze wedstrijd. Uh, qua passie, beleving, nee, zijn we ook overklast. Dus ik denk, uh, als je kijkt, technisch, Fijk en, en, en, en Koolwijk enzovoort. Uh, Bruins, die hebben gewoon het maximale gebracht. Dat hebben wij niet. Als je kijkt naar de dreiging in de diepte, snelheid, voorin gevaarlijk worden. Daar zijn we toch ook over klas. Dus in, in feite is het een meer dan terecht uh, nederlaag. Een goed verliezer. Dat geldt niet uh, voor zijn verdediger Faye. Die was er bij een verslaggever van Omroep Gelderland voor Klaar mee. Ik denk dat we gewoon ongelukkig waren vandaag. Gelukkig? Is dat de enige verklaring? Ja, dat is de enige verklaring. Dat hoor je toch. Wat gebeurde er bij die, uh, bij die twee? Hein? Eén idee. Ik dacht dat de oude Kortem hem zou wegschieten. Hij dacht dat ik hem wel wegschieten. En op het laatste moment schiet ik hem weg. En dan komt hij er van Duin aan. Moet je hem dan niet gewoon over de zijlijn maaien? Als u het beter weet, dan moet u in het fout komen staan. Ik zeg niet dat ik het beter weet. maar Ik vraag alleen of je hem niet beter over de zijlijn had kunnen maaien. Als u het beter weet, moet u in het fout komen staan. Oké, okay, laten we dan maar uh, even uh, naar Excelsior gaan. De verdiende overwinning. Trainer Mitchell van der Gaag weet dat het ook heel anders af had kunnen lopen... na een beroerde start. We begonnen niet goed. Uh, dat had slechter af kunnen lopen. En uh, wat dat betreft is niet alles wat we vandaag uh, gedaan hebben goed. Alleen het past wel bij, uh, bij het team. Uh, die mentaal uh, sterk genoeg is om uh, dat soort tegenslagen te weerstaan. En van daaruit toch weer te kunnen herpakken. Mike van Duinen werd de matchwinnaar. Met het uh, nodige geluk overigens. Want de bal werd uh, tegen hem aangeschoten, hoorden we net. En dan is het maar de vraag of hij zelf weet... Uh, had van die uh, doelpoging. Ja, ik voelde hem wel. En toen daarna zag ik hem gelijk rollen... ik denk ja, dat was mooi. Maak je ze vaker zo? Nee, was het maar zo. Liever maak ik uh, tien per seizoen zo. Dat uh, inter inter interesseert me niks. En dan zojuist afgelopen heeft hij mee kunnen krijgen... Ado Den Haag tegen Willem II. Het werd toch nog 2-1 na 0-1 ruststand. 0-1 door uh, Frans Sol... Dat is nogal merkwaardig doelpunt, want ja, hoe maakte hij die goal nou eigenlijk? Ongelofelijke goal, misschien wel met zijn piemel of met zijn bovenlichaam... hij drukt hem op de doellijn, over die doellijn. Nou ja, whatever. 1-1 werd het door Johnson, 2-1 door El Kayati. Een penalty in blessure tijd. Vrijdagavond speelden VVV en Groningen al met 1-1 gelijk. De stand heeft dat nu. Dit heeft de volgende stand tot gevolg. Eerste PSV met 62 punten uit 24 wedstrijden. Ajax heeft er 54, staat nu dus op 8. Als het morgen wint, kan het dus op 5 punten van PSV komen. AZ heeft 50 punten uit 24. Feyenoord op de vierde plek met 39 uit 23. En Ampex Wolle met 39 uit 23. Op de 14e plek Willem II met 20 uit 24. Nak Breda ook 20 uit 24. Dan Rodier C. Dat kan eventueel ook nog op 20 uit 24 komen. Het staat nu nog op 17 en 23. Dan Twente met 16 uit 23. En laatste Sparta en 14 uit 23. Morgen de volgende duels. Het gaat erom spannen. Roda JC tegen FC Utrecht. Feyenoord tegen Heracles Almelo. Die wedstrijd om half drie. Roda FC Utrecht om half één. En dan ook om half drie Twente tegen Sparta. Wat voor een kraker is dat? En over een kraker gesproken om kwart voor vijf. Pexwolle tegen Ajax. Dat alles te horen natuurlijk op NPO Radio 1. Maar het is morgen sowieso een sport wat uh, de klok slaat. Uh, bijna iedere dag eigenlijk tijdens de Olympische Winterspelen. Want morgen zijn we er dus met de 500 meter vrouwen... en de kwartfinale van de ploegenachtervolging. We zijn er al vanaf uh, 11 uur zijn we er op NPO Radio 1 met Radio Olympia. En dan ben ik weer terug samen met Hugo om twee uur, om tot zeven uur... alles te vertellen over de wedstrijden desmiddags. Wat mij betreft graag tot morgen. Zometeen met het oog op morgen. Nog een prettig weekend. Dag. Roelof de Vries. In gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben. Oorlogsveteranen bijvoorbeeld of chef Cox of anarchisten... Ik zou best verliefd kunnen worden op een politieagent. Zou jij kunnen? Ehm, uh, moeilijk. Ik kan er wel vriendelijk mee praat hebben, Klaas Ondijks. Maar, eh, uh, relatie was toch gewoon moeilijk. Ja. De Zes Ogen van de Vries. Deze week met drie privédetectives. Zometeen om 12 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?